Ja, je hoort het best wel vaak in Nederland, christenen, in discussie over uh, de vraag, wanneer is er opwekking? Wanneer komt de opwekking? En ik vroeg mezelf af, is het woordje opwekking wel bijbels? Dus, ik ben op onderzoek uitgegaan. Als we kijken naar opwekking in de Bijbel, dan, dan zien we dat in bepaalde vertalingen wel het woordje opwekking als woord dan gebruikt wordt. In zekere zin is opwekking dus wel bijbels. Uh, het komt zowel voor in de Nieuwe Bijbelvertaling, de MBV, als in uh, de Nieuwe Bijbelvertaling van 1951. Dus dat is de MBG 51. In de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004, dus de MBV, uh, wordt het woordje op twee verschillende manieren gebruikt. Ten eerste als een, uh, als een woord van opwekking uit de doden, uh, zoals bij Lazarus en het opstaan van Jezus uit de doden. Maar in de MBG wordt het op een nog een andere manier gebruikt en dat is best wel interessant. Als we bijvoorbeeld handelingen 13 vers 15 lezen, dan zien we een scène voor ons van een stel wanhopige joden die verlangen naar een herleving van hun geloof in God. We zouden hier in principe ook onszelf kunnen plaatsen en de volgende vragen Paulus kunnen stellen. Ze vroegen, handelingen 13 vers 15... Indien gij een woord van opwekking voor het volk hebt, spreek het dan. Vervolgens lezen we dat Paulus een beknopte samenvatting van de geschiedenis van het Joodse volk geeft, om daarna Jezus de Messias te prediken. God zei, ik heb David de zoon van Isaïe gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen. Uit zijn geslacht heeft God na belofte voor Israël de heiland Jezus doen komen. Nadat Johannes eerst voor zijn optreden aan het gehele volk een doop van bekering gepredikt had. En toen hij zijn loopbaan volbracht, zei Johannes... Wat gij meent dat ik ben, ben ik niet. Maar zie, naar mij komt hij, wie ik niet waardig ben, het schoeisel van zijn voeten los te maken. Dit staat in handelingen 13 vers 22 tot en met 25. Paulus verkondigt dus Jezus. Als men vraagt van, heeft u een woord van opwekking... Dan begint Paulus Jezus te prediken. Hij geeft eerst een introductie in aanloop. Hij maakt duidelijk dat hij het over iets heeft. Hij heeft het over de kern van de zaak waar de hele Joodse geschiedenis om heeft gedraaid. En dat is Jezus Christus en dienst gekruisigd. Paulus verkondigt Jezus aan de Joodse kerkleiders. Dat is voor hun een verschrikkelijk aanstootgevende boodschap. Niet alleen omdat hij de Joden aanwijst als moordenaars van hun eigen verlosser, maar ook omdat het een boodschap van rechtvaardiging en heiliging is door genade. Je hoeft er niets voor te doen. Je kan er niets aan doen, want het is volbracht. Opwekking zit in de prediking van Jezus Christus. Rechtvaardiging en verdere heiliging is op basis van vertrouwen op Jezus Christus als Heer. En dan gaat de Heilige Geest van God in jou werken. De Heilige Geest, de Geest van genade. En nu zijn er dus vele mensen die aan mij vragen, Vincent, wanneer begint die opwekking dan? Wanneer is die grote opwekking waar jij nu over spreekt? Nou ja, de vraag is, spreek ik over een grote opwekking? Maar aan de andere kant, ja, ik weet niet wanneer die opwekking is. Dat hangt af van de keuze van iedere individuele christen. Natuurlijk is het God die bepaalt wat en wanneer en hoe hij ieders hart bewerkt. Maar vanuit menselijk opzicht moeten we zeggen dat het van persoonlijke keuzes afhangt. We lezen namelijk onder andere in de brief aan Colossense 1 vers 6 dat het evangelie van de genade door Jezus Christus wereldwijd baan breekt en vrucht draagt na de verkondiging van Jezus Christus, de genade van God. En het ten diepste begrijpen van de genade, want dat is het. Er staat namelijk Colossense 1 vers 6, overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij u, vanaf de dag dat u van Gods genade hoorde... En de ware betekenis ervan begreep. Dus wanneer je niet je best mee gaat doen om allerlei dingen te gaan bereiken. Of dat je gaat proberen God tevreden te houden. Of een mooie show weg te geven voor God. En, en, en dingen gedaan te krijgen. Maar dat je de genade, ga, wanneer je die hoort. Dat je dat ook werkelijk gaat vatten. Dat je weet van, hé, hey, wacht even. Het is niet ik die aan het werk moet, maar het is God die aan het werk gaat. En wanneer gebeurt dat? Wanneer jij dat gelooft. Dus overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij jou vanaf de dag dat je van Gods genade hoort en de ware betekenissen van begrijpt.